En het wel met het NWS-journaal.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 Zijn van die uh, nummers die kruipen werkelijk onder je huid gewoon. Uh, dit was uh, van een uh, toch al een kwart eeuw geleden eerlijk gezegd. En ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was de dag dat Pim Bergkamp, die hier ook uh, bij CFM Zandvoort heeft uh, gezeten, maar ook bij het legendarische radiostation Sol Sonic met de 12 in zijn arm uh, aankwam zitten. Hij zegt, dit moet je nou eens een keer horen. Nou, toen ik dit hoorde, toen was ik echt helemaal in één keer verkocht. En eindelijk, ik heb hem gevonden. Wat is het lekker om hier eens een programma mee te beginnen... ...bij Alternative FM van deze donderdag 9 februari. Waarin we natuurlijk terug gaan kijken op de Rob Agda Welkom, dus zoals uh, gezegd. Ja, ja. Zoals gezegd, uh, afgelopen vrijdag was er uh, de laatste voorronde van de Rob woord, ...waarin bands uh, nog elkaar eigenlijk uh, min of meer op leven en dood... Uh, ...nou... Is dat wel iets overdrachtelijk uh, gezegd, Jaap Kover. Maar het is uh, gewoon uh, ja, min of meer een beetje bestrijden eigenlijk, eerlijk gezegd. Uh, de bands die meededen, dat waren de volgende Between Skins, Kansloos, Mrozia, Steenkoud, Baptist en... In eerste instantie heten ze daar en daarna heten het ineens de Juken Club, zo uh, vermeldt de historie. Laten we beginnen bij het begin en uh, dan horen we natuurlijk de presentator van dienst van die avond. En dat uh, bij de Rob daar wordt, is dat altijd Pepe Fischer. lieve vriendjes en vriendinnetjes, muziekliefhebbers van de bovenste plank. Het is weer zover. Wij mogen weer een voorronde van de Robacta Awards beleven met z'n allen. En het doet ons erg groot plezier dat u allemaal door de barbeer ons... <coughs> Pardon, weer ik wil niet van alles kuttelefoon uit man, door de weersomstandigheden toch uw weg naar het patronaat hebt weten te vinden en, en mijn verzoek is dan ook aan jullie want deze band komt helemaal niet van dichtbij die hebben dus ook door dat klote weer moeten baggeren klopt toch, helemaal uit Zandam dus kom wat dichterbij om ze alleen al een beetje eerbetoon te geven, dus met je snuit naar voren, ja helemaal man, wat kan toch Vooralsnog krijg ik alleen maar gapend publiek uh, voor me. Jullie zou je die zelf moeten zien. Dit is een schitterend plaatje. Maar goed, voor het raad Zoals ik al zei, de vierde en laatste voorronde van ons prachtige concours. 2011-2012. Na vanavond weten we... Wie er allemaal in de finale in de grote zaal gaan spelen voor jullie. We hebben natuurlijk al drie winnaars. We hebben drie runners-up. Vandaag krijgen we ook een winnaar en runner-up erbij. En aan het eind van de avond wordt er bekendgemaakt. Tenminste, Sophie, klopt dat? Ja. Want soms is dat ook een afloop. Maar oké, okay, aan het eind van de avond weten we dus wie er allemaal in die finale gaan spelen. Welke uh, vijf bands daar naartoe gaan. Wie weet wel, deze band. Je weet het niet of een hele andere. Um, deze band die vond elkaar in een week tijd ongeveer. Uh, jij kwam wat mensen tegen en... Uh, je had al een babbeltje gemaakt met hem volgens mij. Toen zag je haar zingen op een avond. Toen heb je haar meteen gevraagd om in de band te komen. Ze zei wat voor bouwerin. Ja, ik wil. En de drummer die speelde diezelfde avond met een andere band. En die is er ook bij gesleept aan zijn haren. En zo werd deze band geformeerd. En dat was ongeveer een jaar geleden zo... Uh... Een jaar of twee terug. Uh, nou, dan weten jullie in een notendop de geschiedenis van dit orkest. En ik wil jullie een quote-cadeau doen die in uh, de Zaanse invasie stond. en die ook in de biografie te lezen was. En daar stond: De stevige rock met jazz-invloeden maakt de sound van deze ambitieuze jonge band uniek. De dynamiek is meeslepend van scheurende gitaren en beukende drums en bas naar subtiele muzikale intermezzo. Zangeres Chantal gooit hier een heerlijk sausje uh, van gevoelige zang en teksten overheen. Deze bent de bestaat nog heel kort, maar is nu al veelbelovend. Geef alvast een veelbelovend applausje voor Between Scans! Het was de eerste band vanavond die uh, speelde voor de vierde voorronde. Ik ga eerst even naar uh, Wessel, want uh, dat is de grote animator van, uh, van deze band. Dank je. Ja, ja, ja. Tenminste, als ik het uh, verhaal uh, van mag geloven van, uh, van presentator van dienst uh, P.B. Fischer. Dat jij het uh, bedacht hebt om deze band bij elkaar uh, te, te harken. Ja, ik was met uh, Paul was ik al, uh, van plan om een band te beginnen. Ja. En toevallig uh, ging ik naar een, uh, een popschoolpresentatie, dat is een uh, bandcoachingprogramma van de Kade. Ging daar kijken, omdat er uh, mensen speelden die ik kende. En toen uh, hoorde ik Chantal zingen en toen dacht ik uh, van uh, die moet bij mij in de band komen. Dus ik had tegen paal gezegd en uh, toen, uh, hij kende haar al, dus hij had gevraagd of ze het wilde en uh, dat vond ze leuk. Ja, uh, nou goed, uh, dan ga ik even naar de dame in kwestie uh, ook even toe. Uh, de, uh, klikte het ook al meteen vanaf het begin? Ja, eigenlijk wel. We vonden elkaar allemaal best wel ja, goede muzikanten. We hadden er heel veel zin in dus. Hoe ja. schrijf je de muziek van, van de band, Paul? Ja, dat is best wel moeilijk. Omdat het best wel, voor ons is het ook nieuw wat we schrijven eigenlijk. Um, ja, we hebben voor gemak, voor gemak gewoon alternative rock aangehangen. Omdat we zelf ook moeilijk die, die genre een beetje kunnen... Uh, bepalen eigenlijk. Maar ja, ik hou het op alternative rock eigenlijk. Gewoon, gewoon uh, oh, heel simpel, recht toe, recht aan, alternative rock. Ja. En dan uh, de drummer, uh, Wouter, uh, hoe ben jij bij de band gekomen? Um, ja, ik kende Paul al van een metalband waar ik uh, in zat en Chantal kende ik via school. En die had ook al eens aangegeven of ik een keer uh, als zij een bandje wilde beginnen of ik daar bij de, wilde drummen. En ja, zo ben ik er eigenlijk bijgekomen. gekomen. Ik ben volgens mij door Paul of Wessel gevraagd. Eén van de twee door Paul. Ja, door Paul. Die heeft me erbij gevraagd, ja. Jullie uh, komen uit Saandam. Hoe is het uh, klimaat als het gaat om uh, uh, muziek te bedrijven in Saandam? Er zijn heel veel bandjes. En er uh, zijn een paar plekken waar je kunnen spelen in Saandam. dus uh, Eigenlijk is elk weekend uh, kun je wel ergens kijken naar een bandje. Dat we ook regelmatig doen. Dus ja, we spelen ook zelf regelmatig uh, in Zaandam. Ja, is dit uh, leuk om te doen, zo uh, op zo'n podium uh, staan als uh, robak daar wordt? Ja, ontzettend leuk. Ik bedoel, uh, we hebben hier echt ontzettend naar uitgekeken. En, ja, we hopen natuurlijk dat we winnen, maar we vinden het echt een super leuke competitie. En, uh, de prijzen zijn echt geweldig, het lijkt ons echt heel leuk om op bevrijdingspop te mogen staan, echt. Hoop je dat je op deze avond daar uh, de eerste stap gezet hebt? Ik hoop het wel, ja. Uh, de band zelf uh, nog eventjes? Uh... Bessel die zei al van nou, er valt best wel veel te doen, maar zoeken jullie ook nog een beetje buiten Sando? Ja, daar zijn we heel erg mee bezig. We hebben laatst ook opnames gemaakt, demo opnames. Die staan op YouTube, die kan je gewoon vinden onder ons YouTube kanaal of gewoon between skins intypen in YouTube. Dan kan je ons al vinden. We hebben ook een website www.betweenskins.nl Sluipreclame. Maar... <lacht> nee, um, ja, wij, wij zijn daar best wel veel mee bezig om buiten Zandam dingen te krijgen. Maar dat is alsnog best wel moeilijk. Omdat uh, je bent een local bandje. Dus uh, dat trekt wat minder mensen dan de, uh, de bandjes daar zo. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Dus in Amsterdam wordt het al wat moeilijker voor Zandamse bandjes eigenlijk. En dan, ja, dat is zonde. Dat werd... Wat zeg je wessel Wouter, Wouter, sorry. Ja, gewoon heel veel proberen, heel veel podia, e-mailen en uh, vragen of zij uh, interesse hebben in, uh, in ons. En zoveel mogelijk ook een keer buiten Sandam, want je wil niet alleen maar in Sandam blijven hangen, natuurlijk. Uh, maar goed, uh, ik neem aan, Wessel zei het al, jij bent Wouter, sorry. <lacht> maar uh, het, uh, het, uh, uh, jullie proberen er wel een beetje een uh, voet tussen de deuren te krijgen. Ja, zeker. En het lijkt ons heel gaaf om uh, um, hier uh, heel lang nog mee door te kunnen gaan. Uh, en uiteindelijk nog meer dingen te kunnen bereiken. Dus bijvoorbeeld Ropacte abort winnen. Ja. En dat soort dingen. Ja. Bijvoorbeeld. Nou, uh, ik uh, dank jullie wel. Nou, hartstikke bedankt. Ja, u bedankt. Ja, wij vonden het ook cool. <laughs> Graag gedaan. Volgende nummer is onze laatste nummer. Fijne avond nog, veel plezier met kansloos. En de rest van de pet. Uiteraard ook de rest, maar hierna kansloos. Dat waren ze kansloos, of niet kansloos, between skins uit Zaandam. Kansloos klinkt heel anders. Uh, nou ja, Zaanse band, het is uh, niet de enige Zaanse band. De, je kan nog wel spreken dat er nog meer uh, van die Zaanse bands voorbij gaan komen. Maar dat zul je straks uit de mond van Pepe Fischer gaan horen. De tweede band uh, van vanavond die zal Pepe Fischer dus ook gaan voorstellen. En zo kan het gebeuren dat tijdens deze vierde voorronde, vierde en laatste voorronde moet ik voor alle duidelijkheid zeggen, ...de eerste twee bands uit Zaandam en omgeving komen. Jawel, alweer een band uit Zaandam. En deze hierin kennen elkaar van het Sint-Michaels-College. Uh, al waar een prachtige prijs ook volgens mij jaarlijks wordt gehouden, zeg ik dat goed. Jaarlijks en dat heet Michael Live. En ik vraag me altijd bij een Sint of... Een wat, wat, Sint is altijd een beschermheilige. Wat beschermt Sint Michael eigenlijk? Weet je nog? Jullie naam. Oké, okay. deze naam dus. Um, de jong jongens kennen elkaar daarvan. Besloten mee te doen aan de wedstrijd Michael Live. En wonnen! Glorieus! Het publiek was er daar ook... ...helemaal mee eens. Um, ze hebben van de week in het Noord-Hollands Dagblad gestaan... ...en er was een, een dame van 16 jaar, Lieselot heet zij... ...die een schitterend artikeltje over deze band heeft gemaakt. Jawel, uh, Briezer. Nou, goh, laten we zo beginnen. Oké, okay, ja, dan laat ik maar vlug opschieten. Want het niveau daalt alweer een beetje. Deze serie hebben gewoon muziek nodig, geloof ik. Uh, wat heb ik? Ik heb hier allemaal dingetjes... Keertje... Oh ja, wat hebben ze in de tussentijd gedaan nadat ze Michael Live hebben gewonnen? Natuurlijk de wijde wereld in, want dat moet je wel als je Michael Live wint. Ze hebben inmiddels ook op een soldertje, een soldertje van de drummers, om precies te zijn... Helemaal zelf een prachtige cd opgenomen. Alles daar zelf in mijn knaar in in geknutseld. Um, ook het hoesje zelf gemaakt. Zelf geperst, et cetera, et cetera. En hoe denk je dat die cd is gaan heten? home zijn! Oh, mate, inderdaad. En uh, u had voor je informatie volgens mij, want een t-shirt verraadt immers dat u de naam van deze band ook al kent. Inderdaad, home heet die cd. Ik ben heel benieuwd, uh, is hij te koop vandaag ook toevallig? Ah, hij is er ook. Na afloop. Luister eerst even naar de band. Dan geef ze een enorm applaus. Hier is Guns Bravo, Friday night. And we're going to town. We got a hunger for chicks. For sleeping around. We got a head of ourselves and party. But the goal will be still the same way with the night. Feel like can't for tonight. Can somebody get down? For the easy things sleep, it's hard to find. And do you have an extra face right by your side? Well now, please don't be so shy, 'cause I won't buy it. Although I can guarantee I'll have a good night. All the girls are dancing And rolling good, I can't think of my mind, 'cause we're all in the mood. Gotta have ourselves a bit and after that one more. Oh my God, I'm fucking win. Wow I, I scored, scored a, a hole, hole, yeah. Yeah, hard to find. It's a place right by your side Well now please don't be so shy Cause I will fight Oh no I can't guarantee What happens tonight Dames en heren, fijn dat jullie allemaal zijn, ze noemen ons kansloos en dit nummer heet de GoGo -Go Nacho. There's a message in the toilet's box There's no drugs and there's no dope It's The only prospect left in At least, that's what my mom said. Make make make scream, make your cry, mind, makes your die. find your way to the bar, and let Go, go, macho! your body move, just let your body swing. If you better and you get, you got watch yourself. praten met Koen van Kansloos, uh, de naam Kansloos. Volgens mij uh, hebben jullie dat uh, zo bedacht uh, van, nou we zijn eigenlijk helemaal niet kansloos. Um, nou ja, uh, niet helemaal. Nee, uh, uh, eigenlijk hebben we het juist zo bedacht dat we uh, uh, wel een beetje kansloos waren. Toch wel? Ja, zeker, zeker. Uh, het idee komt een beetje van... Uh, um, uh, ja, de, ho de hoge verwachtingen die mensen van ons hadden op het moment dat we bezig waren met die band. En, uh, en we wilden juist een keertje een bandje neerzetten dat, uh, dat gewoon laagdrempelig was. En, uh, en dat niet uh, uh, nou ja, van de daken schreeuwde dat ze de beste waren. Maar gewoon, uh, gewoon uh, muziek wilden maken. En gewoon kansloos en laveloos uh, een feestje wilden bouwen. Gewoon niks. En uh, lekker uh, gewoon uh, lol trappen. Dat, dat idee. Ja, dat idee. Maar als ik uh, zo uh, naar de muziek uh, luister... Uh, ik, en ik heb me ook eventjes uh, laten voorlichten. Rage Against the Machine. Uh, ja, ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Daar hebben we wel wat van we gespeeld. Ja. Um, ja. Heb je iets met Rage Against the Machine? Ja, Rage Against the Machine is geweldig. Zijn het jullie helden? Uh, uh, ze staan hoog in mijn lijstje. Ja, absoluut. Waarom eigenlijk? Uh, ja, ze zijn gewoon legendarisch. Um, ah, in, wat voor, in wat voor opzicht? Nou, oké. Okay, um, ze zeggen wel eens... Uh, um, dat... dat Symbolisch gezien dat muziek bergen kan verzetten. Uh, nou, Rage Against the Machine is echt een voorbeeld van een band die, uh, die zo in de maatschappij staat. Die zo uh, veel invloed uitoefent op zo'n breed vlak. Um, uh, uh, zowel maatschappelijk als, uh, als gewoon uh, dat, ze dat ze iets betekenen voor mensen uh, uh, die zich gehoord voelen. Mensen uit zo'n generatie die ook boos zijn en die daarnaar luisteren en denken ja dit is vet. Um, uh, het feit dat, in, uh, dat uh, op Pinkpop... Uh, uh, niet de laatste keer, maar de keer daarvoor dat ze er speelden, een lichte aardbeving gemeten is toen ze aan het spelen waren. Gewoon omdat het publiek zo hard de keer stond te gaan. Nou, dan denk ik, ja, dan ben je eigenlijk letterlijk berg aan het verzetten. En, en, en niet, alleen, uh, niet alleen op dat vlak, maar ook gewoon uh, muzikaal gezien hebben ze zoveel grenzen verlegd. Tom Morello is een gitarist uh, die, uh, nou ja, in zijn eigen manier ongeëvenaard is. Kortom, het zijn jullie helpen. Onder andere... Uh, even over de avond als deze. Ik, ik heb ook me laten vertellen dat jullie iets hadden gewonnen. Sint Michiel. Oh, dat is jaren geleden. Ja. Ja. Dus, uh, toen we ongeveer een jaar bestonden, toen hebben wij uh, uh, uh, meegedaan aan een uh, uh, open podium bij ons op school. En er werd een... Uh, werd een prijs uitgedeeld. Uh, het allermooiste was dat we een, een nummer geschreven uh, uh, over hoe verschrikkelijk we school wel niet vonden. En, uh, de jury bestond natuurlijk alleen maar uit docenten. En uh, school was kut en alles was kloten En leraren waren echt uh, de meest trieste gevallen die er maar bestonden. En we wonnen er de eerste prijs mee. En er hangt nu een plakaat in de muur, uh, aan de muur op school met uh, daarin uh, de titel van het nummer. En uh, kansloos ingegraveerd. Ja, is, dat, is het toch niet allemaal zo kansloos uh, geweest, denk ik? Nee, nee, kijk. en, en um, Schoppen, is het ook al een beetje van ah, de maatschappij een beetje wakker houden? Was, zat het er toen al een beetje in, om die leraren een beetje te laten zien van... Goh, we kunnen dit wel. Um, Goeie vraag. Ja, dat is een goede ah, vraag. Ja. Dat is absoluut een goede vraag. Ja. Nou, ja... Dit, je moet het een beetje zien als een soort geuzennaam. Het is een soort, ik bedoel, kijk. Uh, um, uh, um, er wordt zoveel, er wordt zoveel uh, uh, als, je, als je jong bent. Kijk, we, we spelen nu al acht jaar. Toen we begonnen, ik bedoel, toen zaten we in een situatie. Dat je zit je op school, je gaat naar school. En er wordt zoveel van je verwacht. Zo ontzettend veel. Dat je er eigenlijk bijna niet aan kan voldoen. Ik bedoel, je moet hoge cijfers halen. Je moet goed zijn op sport. Weet je, je moet uh, dit en dat en bla bla bla. En uh, je moet een beetje... Uh, uh, je familie verwacht veel van je, je ouders verwachten veel van je. En op een gegeven moment denk je, ja jongens, ik kan het niet meer allemaal. Flikker op, um, weet je. Uh, als ik hier allemaal aan moet voldoen, dan gaat het me niet lukken. Dus dan ben ik bijvoorbeeld al kansloos. En als je dat accepteert, dat je gewoon eigenlijk nergens aan hoeft te voldoen. Dat je gewoon alleen maar naar jezelf hoeft te luisteren. Dan kom je ergens. En dan ben je puur bezig met, met wat er diep in jou zit. In plaats van wat de buitenwereld eigenlijk allemaal van jou wil. En het woord kansloos is gewoon een grote fuck you naar iedereen die, die daar anders over denkt. Het ja. is een heel duidelijk verhaal, Koen. Uh, mooi, mooi verhaal uh, dus ook op jullie website? Leefkansloos. Ja, ja. Daar zijn jullie op te vinden? Daar zijn we te vinden, leefkansloos.nl. Oké, okay, en uh, Facebook? Huis? Uh, Facebook, ja. Facebook vind je ons. Um, uh, onze uh, bandpagina heet gewoon kansloos. Dankjewel. Alsjeblieft, ja. Oké, okay, dames en heren, laatste liedje voor jullie. Wij zijn kansloos. Vond het leuk om hier te spelen. Dank jullie wel allemaal. Dank jullie wel. Rob Hackdowers. Dank jullie wel Techniek. Dank jullie wel Jury. Iedereen die hier werkt. Laatste nummer voor jullie. Daddy's on the Radio. Miles to the tunnel just straight up ahead I wouldn't want you to wait For a ride to the light when the driver is there There. I'm coming to pick you up Two hundred miles to the tunnel Just straight up ahead I wouldn't want to be there For a ride to the light When the battery uit Zadam. Zij waren de tweede acte van deze avond Volgens mij heb ik ook een lichtelijk gefrustreerde uh, medepresentator aan uh, de andere kant zitten Ja, niet zo'n hey. beetje lichtelijk ook Nee, wat is er toch gebeurd, kerel? Oh. <laughs> Scooters en kou, jongen, ja, dat werkt oh, ja, helemaal ja, ja, niet ja, dat, dat, dat, dat heb je met kou ik heb Van de week uh, was, had ik een weddenschap afgesloten met die kou En toen zei iemand, nou, die auto die start niet Ik zal een uh, wegje leggen En uh, de auto starten, in één keer ja. lopen, klaar en die ja, auto is niet zo'n probleem. 20 jaar oud. Wat zeg jij? Zo'n auto. auto is niet zo'n probleem. Maar Zo'n scooter waar dan de kickstart van kapot is. Hey? <laughs> dus, <laughs> dus je kan niet lekker doorkicken. Ja. En als je maar dan ook nog over je acculader heen gereden is, wat eigenlijk je laatste redding op zo'n moment is, ja. dan wordt het toch wel heel zwaar gefrustreerd. <laughs> als je dan met je auto moet komen. Ja, dat, het is dan hier moeder, dat is je moeder. Het is je moeder, Marcus. Het is je moeder. Goed. nou, Hij is in ieder geval wel zwaar gefrustreerd. Maar hij is hier. Dus dat is wel heel erg mooi. Maar we gaan gelijk verder met de volgende act van. De avond en die wordt weer geïntroduceerd door de heer Papisje oh door zal het gaan. Lieve mensen. Rijp beraad met de band die nu achter mij staat. Leerde mij dat deze heren maar één ding willen. En dat is spelen. Spelen en nog eens spelen. Geef een enorm applaus voor Marantia! I'm for a long train. I want a ticket for the ride. What a beautiful lowland. I want so a ticket for wine. Now what the road. I'm gonna take. Make sure I wanna feel lonely oh, I wanna get so short I'm going, going, going right away I'm gonna kill it right away I'm gonna hit right away I'm gonna to right right get away I'm coming just so I'm gonna think about time now I wanna fix this flaw I'm going, going, going, running, running, running right away I'm gonna feel it right away I'm gonna risk it I'm gonna kill right away altijd wel willen doen. En, uh, een kringgesprek met uh, Brute Rockers, eerlijk, uh, eerlijk gezegd. <laughs> uh, ik heb het een beetje aanzien komen, de mannen van Marozia. Uh, het, het, het, het klinkt een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, half uh, Scandinavisch, uh, Erik, maar uh, dat verklaart uh, dan ook want je, je, je zei me van, je komt ook uit het hoge noorden. Uh, uh, ja, Noorwegen, maar dan wel helemaal in het zuidelijkste puntje bijna, Christianson. En... Uh... Maar voor de rest, hier uh, gewoon een Nederlandse band die uh, gewoon uh, hier probeert door te breken. Uh, ik zie ook een t-shirt. Is dat een, uh, ja, is, voor mij is het jeugdsentiment, hè? Uh, Wiki de Viking. Ja, Wiki de Viking. Uh, ik kreeg ooit de bijnaam, uiteraard door uh, school en uh, nog een klein accent in het Nederlands, Nederlands. En hij is, uh, de naam is bijgebleven en ik draag hem met trots. <laughs> uh, is, is het ook Wicky? Ja, Wicky. Uh, duidelijk uh, Dan ga ik even naar de Bassist Dat is Ramon uh, Hoe ging het? Ja, ging eigenlijk wel lekker uh, Ik heb heerlijk kunnen spelen En uh, ja, goed energie kunnen brengen naar het publiek Daar ben ik heel blij mee uh, uh, Samenspel met hem Dat uh, is wel belangrijk, denk ik Ja, dat is absoluut belangrijk Zeker als je maar met z'n drieën bent dan, dan moet je gewoon eigenlijk met, met z'n drieën Heel goed op elkaar inspelen En communiceren En, en zelfs op het podium gewoon aankijken uh, bij jou viel er nog ergens een onderdeel van de drumkit, geloof ik op. Ja, mijn die, die, die had geen zin om op het podium te blijven. Ging het zo hard daarachter, achter de kit? Ja, het gaat er aardig Ik brak ook nog een stok. Ja, het, was allemaal, het zat allemaal wat dat betreft tegen. Maar ik moet zeggen, heerlijk gespeeld. Echt te gek om hier te spelen. Wat heeft de Robak daar woord? Uh, samenhorigheid het is een, Ja, het is een, hierachter ook Het is een heel, ja, gewoon gezellig, fijn En uh, lekker spelen En het is, ja, het is, Je moet je echt oppompen ook, hè. Je moet, het is vier nummers Je moet gaan uh, Waar komen jullie vandaan eigenlijk? Uh, uit welke hoek? Uh, ik kom uit Amsterdam Maar ben wel, heb meestal gewoond in de regen van Utrecht zo'n beetje Daar komt de band eigenlijk dan ook een beetje vandaan? Oh. De band die uh, Nou, we oefenen in, uh, in Hoofddorp Of vlakbij Hoofddorp eigenlijk En uh, dat is een beetje centraal voor ons, want uh, zij komen uit... Uh, Helegom. Inderdaad. Ah, ah, ah, ah. ja, inderdaad. Dus, je zit er ook letterlijk uh, tussenin. Uh, je zit er ook echt letterlijk tussenin. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Ja, dat wordt een beetje een gevaarlijk avond. Op de avond dat we hier spreken is die sneeuwbuien uh, geweest. Uh, ik zou je wel, wel een beetje populair uh, maken bij die andere twee. Ja, nee, dat, dat maar het komt wel goed hoor. Wij, wij komen altijd wel voor elkaar op. Okay, dat is duidelijk. Uh, even de, de, de, de, de muziek op zich. Even, want ik zei al, ik introduceerde het een beetje als brute uh, Scandinavische invloed. Ja, daar had het wel mee te maken. Maar kun jij het nog een beetje nader omschrijven? Uh, ja, we hebben verschillende namen ervoor gehad eigenlijk. Want dat blijft altijd heel lastig. als je toch uh, Kijk, als je echt metal maar speelt, dan speel je metal. Maar dat doen wij niet. Uh, we hebben woorden zoals stoner, metal gehoord. We hebben gehoord. We hebben gehoord mellow metal, we hebben gehoord uh, nou, melodieuze uh, power rock, uh, wat, uh, dus, en ik denk dat wij qua seg segment het beste wel dicht tegen metal zitten, maar sowieso onze teksten en alles, het gaat over dingen die iedereen mee kan maken en met name redelijk positief allemaal, dus echt het dom, ja we hebben altijd positief, gewoon energie. Goede energie en, en, en ja en uh, gewoon knallen. Uh, de, de taal. Uh, is, was het nou Engels of was uh, het dat? Uh, vandaag deden we alleen maar uh, drie keer een Engels nummer en één keer een Duits nummer. En we hebben dus nog uh, ja, een eentje Noorse nummer en we hebben twee Nederlandse nummers. Alleen, uh, we willen ook nog wat. Hopelijk voor de volgende keer, Johan. Ja. Hey, hey, even over, want uh, ik, ik ga toch even terug naar jou. Uh, de USB, ja. wat is dat voor, uh, voor iets? In 2008, toen waren wij zoals heel veel andere bands, die gingen natuurlijk uh, de, de studio in. We moeten iets hebben, we moeten een demo hebben, want je wil jezelf verkopen en je wil spelen. En uh, toen hadden we zoiets van, ja, ja wat gaan we dan nog doen op dragers? Want de meeste mensen sturen tegenwoordig hun mp3's op. En toen zeiden we, van, nou weet je wat we doen? Dan knallen we gewoon wat filmpjes erbij van live optredens, we zetten een, een persoonlijk woordje erboor, we knallen onze teksten er nog bij, F uh, filmpjes van live optredens en een aantal nummers. En die vullen we gewoon elke keer bij. En uh, ja, sinds 2008 zijn we alleen maar nog gaan verkopen, alleen, uh, alleen uh, we, zijn, we worden er niet rijk van, maar het blijft leuk als mensen onze muziek willen horen. En uh, ja, uh, hiermee gaan we door. En waar, is, uh, waar zijn jullie op te vinden op het, uh, op het internet? Oh, onze site, uh, onlangs geheel vernieuwd, is uh, www.marosia.com. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk uh, ja, ook een beetje aangehouden wat er op de demo staat, maar dan nog net iets meer. Dus we hebben ook een uh, ja, uiteraard overzicht van waar we optreden en uh, nog meer filmpjes en meer plaatjes. Ja. En uh, ja, het, is net, het is net een stukje completer. Oké, okay, en, en uh, hebben jullie nog iets uh, uitstaan uh, binnenkort? Erik, hebben wij Erik? nog iets uitstaan binnenkort? Ah. Ja, Erik heeft zijn mond vol. Ah, er, zit, er zit iets in zijn mond. Ja, we spelen inderdaad in Haarlem, hoe heet het? Rock'n'V. De, rock rock de Boon. De Boon? Ah, okay. Ja, een nieuw... dat is een, een nieuwe Rock'n'V. Waar zit dat? Waar zit het? Op de hoek van de Gedempte Oude gracht, helemaal aan het einde richting het Spaan, rechts. Oké, okay, dank jullie wel. Dank wel. Graag gedaan. Ja, dank je wel. Super. Robben. Nou, Dat waren ze Marozia En uh, we gaan op uh, naar het uh, nieuws van 9 uur En dat doen we met een uh, leuk mooi nummer van Sophie Feline Wie is dat? Nou die heeft uh, iets gedaan met Marnix Dorrestein Walk Away Maar ze heeft ook iets Nederlandstalig uh, gemaakt Tot dan het nieuws van 9 uur ZANG